4 uur, even de jong met het NOS-journaal. Door aanhoudende bombardementen en beschietingen door het Syrische regeringsleger... zijn in de rebellenenclave Oost-Gauta zeker 94 mensen om het leven gekomen... Ook zijn meer dan 300 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. VN-coördinator Moensis sloeg gisteren alarm over de situatie in het gebied. en zegt dat inwoners noodgedwongen een veilig heenkomen moeten zoeken... in kelders en andere ondergrondse schuilplaatsen. Ook is er een groot voedseltekort. Oost-Krouta is een van de laatste gebieden... waar tegenstanders van president Assad stand houden. De enclave wordt sinds 2013 belegerd. De recherche is zwaar overbelast en kan er een fractie van het werk aan... waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse politiebond NPB... dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vakbond heeft gesprekken gevoerd met zo'n 400 rechercheurs... en die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. Nederland is volgens hen uitgegroeid tot een narcostaat... waar drugshandel welig tiert... en criminele groepen vaak met rust worden gelaten. Sinds een kritisch rapport van twee jaar geleden... is er volgens de NPB weinig gebeurd. De bond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij. Oud-president Fujimori van Peru moet opnieuw terechtstaan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid... en moet zich nu verantwoorden voor de dood van zes boeren. Die werden in 1992 gedood door een paramilitaire groep. Fujimori regeerde Peru van 1990 tot 2000 met ijzeren vuist... Bij de strijd tegen de beweging Lichtend Pad kwamen tienduizenden mensen om het leven. In 2000 vluchtte hij, maar in 2005 werd hij door Chili uitgeleverd. In 2009 kreeg hij 25 jaar cel voor corruptie en mensenrechten de schendingen. Het weer vrijwel droog, met in het noordoosten opklaringen en lichte vorst. In het zuidwesten, iets boven het vriespunt. En ook overdag nog kans op wat neerslag. Elders overdag droog bij een graad of zes vanaf woensdag steeds maar zon. En s'nachts lichte tot matige vorst. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Anna Deeltje de Boer. Goedenacht. fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Een programma waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. En ja, naar wat voor verhalen zijn we dan nu precies op zoek? Ja, het, we hebben het over ouderen. Ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. die missen namelijk intiem en seksueel contact. Dat bleek in ieder geval uit onderzoek. En daar heb ik het over. Samen met Marga Hop, zij is docent bij het Albeda Zorgcollege en schrijver van het boek Zo Mooi, Anders in de Zorg. En Gerike van de Groep, zij kan uh, als iemand van het werkveld meepraten. Jij bent verzorgende in Utrecht en hebt veel uh, ervaring in de oudere zorg. Dat klopt. En als we het dan hebben over intimiteit en seksualiteit, ja, de grens... Lijkt misschien duidelijk, maar zou je toch eens willen uitleggen... wat is dan het verschil tussen intimiteit aan de ene kant... en seksualiteit aan de andere kant? Uh, nou, ik denk het grote verschil... Uh, inderdaad kan het soms dicht bij elkaar liggen... maar ik denk als je kijkt naar intimiteit... Uh, dat is het aanraken, dat is het, uh, het liefdevolle contact. En ja, daar zit je alweer op een grens. Wat is nou liefdevol contact en wat is nou uh, dat aanraken? Uh, die, die hand, uh, die, die, die arm om de schouder... Um, en, en ook wel het, het oogcontact, als je elkaar diep in de ogen kan kijken, dan uh, uh, dat is dat zeker ook al intiem. Wordt enthousiast geknikt door Marga. Ja, nou ja, dat wordt vaak vergeten. Ik bedoel, Om uh, even iemand goed aan te kijken. Ja, kijk, ik, ik denk als je iemand echt in de ogen kijkt en uh, echt daarmee de aandacht laat zien, dan is dat heel intiem. En ik zeg altijd: seksueel contact uh, op het moment dat het voor jou seksueel voelt dan is het voor jou op dat moment seksueel contact. En dat kan voor de En Maar één... dat maakt het dan wel weer ja, heel dat erg maakt vaag, het vaag, die ja, grens. Ja, maar dat is ook vaag, want uh, uh, seksueel contact... Um, kijk... Als je ik, ik, ik, ik weet niet of jullie wel gekeken hebben naar um, vroeger naar boer zoekt vrouw dat je boer Richard en boer Richard kon op een hele bepaalde manier um, intimiteit uh, laten zien. Nee, je moet het aan mij wat beter uitleggen. Want nou ja, die, ik heb die, die, nooit die, boer zoekt vrouw ja, gekeken. Je moet even terugkijken. Maar die deed een bepaalde manier van mensen. Um, uh, contacten. En voor de een was dat... Uh, helemaal fijn contact. Die vond het geweldig. Maar er waren ook mensen in dezelfde groep... die zeiden, oh, dat zou bij mij al grensoverschrijdend zijn. En ik denk dat daar ligt de sleutel... Wat het, als het voor jou grensoverschrijdend is... dan is dat voor jou grensoverschrijdend. En dan mag je daar gewoon een halt toeroepen, want voor jou ligt daar die grens. En ik denk dat dat belangrijk is in de zorg om aan te geven. Want uh, wij kunnen al hier met z'n drieën een totaal andere grens hebben... Uh, wat betreft seksualiteit en dichtbij komen. Uh, en dat is oké. Okay. We moeten niet elkaars grens willen hebben. En er is niet één duidelijke scheidslijn. Hij is juist vaag dat maakt het ook ingewikkeld. Maar dat betekent ook dat voor een zorgvrager of een cliënt... die naar jou toe een opmerking maakt... soms niet beseft dat hij bij jou over een grens gaat... die moet je dan aangeven. En een van de belangrijkste dingen in ons vak is ook... geef je grenzen aan. Want ik bedoel, anders kan er altijd wel uh, misbruik gemaakt worden van situaties. En dus als jij en niet tegen kan, als iemand zegt... Uh, goh uh, zet de douche nog even lekker tussen mijn benen... want dat vind ik zo lekker. En jij vindt dat al grensoverschrijdend. Dan um, kan je dat aangeven. En dan uh, kijk je of iemand anders van je afdeling... Want, uh, maak gebruik van elkaar. Want iemand anders op die afdeling... ze kan het misschien wel. Die kan wel met die zorgvrager... Um, ja, die, in die behoefte voorzien. En tuurlijk, in onze beroepscode staat absoluut dat je geen seksuele handelingen verricht met een cliënt. Dus ik bedoel, daar ligt echt heel duidelijk Om dat reidslijn. maar even duidelijk te ja, hebben. Ik bedoel, daar is geen. Uh, is, bedoel, daar is geen vraag over. Als jij echt seksuele handelingen gaat doen. Daarom ben ik ook heel blij met seksueel verzorgende of uh, sekswerkers. Die dat kunnen bieden. Als iemand daar echt behoefte aan heeft. Ja, want tot nu toe. Um, hebben we het vooral gehad over intimiteit, maar als je dat noemt, is dat natuurlijk echt een stukje seks. Ja, dat is absoluut een stukje seksualiteit. En um, daar ligt voor vergrond, verzorgende en vers, uh, verpleegkundige een grens, maar er is een beroepsgroep die dat uh, uh, daar overheen gaat. En um, ja, ik ben super blij met uh, deze mannen en vrouwen die dit kunnen, want je zal maar heel zwaar spastisch zijn, 19 jaar, en je hebt Echt wel, je hormonen die door je lijf gieren, maar je kan het niet. Je kan niet masturberen of iets bij jezelf doen. Terwijl je toch die ervaring wil hebben. Hoe fijn is het dan dat er iemand is die dat met jou kan beleven... en die jou de genegenheid en de gelegenheid geeft om je lijf te ontdekken. Ook al ben je hartstikke spastisch. Dus ik, ik, en ja, ik denk dat dat... Uh... Maar als, als we bij het onderwerp ouderen blijven, ja. hoe vaak gebeurt dat... Nou, er zijn wel oudere, eh, vooral mannen, die eh, heel onrustig kunnen worden eh, als er eh, niet op een of andere manier aandacht op die manier eh, aan hen wordt besteed. En eh, ja, dan kan je eh, iemand regelen van een stichting of, eh, of je neemt eh, iemand die je zelf weet die dat graag wil doen. En eh, ja, het, soms kan het enorm veel rust geven als iemand echt op die manier uh, benaderd is. Maar Dat is geen antwoord op mijn vraag... maar misschien kan ik die vraag ook veel beter aan jou stellen. <laughs> Want jij uh, werkt als verzorgende, Gerike. Uh, ge gebeurt dat vaak, of hoe vaak gebeurt dat... dat er dan iemand wordt uh, ingevlogen, een sekswerker... Ik denk in de oudere zorg dat het niet heel erg veel gebeurt. Juist omdat het nou vanuit de cijfers die bekend zijn. dat het een niet besproken onderwerp is. of een heel minimaal onderwerp. Dus dat besproken. het eigenlijk vaker zou moeten gebeuren. Ja, ik denk dat dat, dat zeker nodig zou kunnen zijn. Om, om bepaalde gedragsveranderingen te kunnen laten gebeuren. en een stukje rust op de afdeling, inderdaad. Dus ik, ik denk dat het zeker nogal te weinig gebeurt. Maak jij het mee dat er af en toe. Uh, nee, ik heb zelf de ervaring niet. Nee. Maar ik denk ook wel dat er een verschil zit. Uh, naarmate je ouder wordt, wordt ook je seksualiteitsbeleving anders. Kijk, uh, als jij heel jong bent, dan is het echt heel erg gericht... op de geslachtsdaad, zullen we zeggen, en op het klaarkomen. Terwijl bij ouderen eigenlijk de, uh, het niet meer zo gericht is... op het klaarkomen of de geslachtsdaad, maar dat het meer gaat om... Um, Bloot tegen bloot liggen bijvoorbeeld het duobed wat uh, nu uh, in de krant stond. Ik bedoel dat is een van de dingen om weer. Kan je eens vertellen wat dat inhoudt het duobed? Uh, nou dat is een um, stel je um, man is opgenomen in een verpleeghuis en um, jij woont zelf thuis als vrouw, uh, maar je hebt er wel behoefte aan om af en toe bij je man te blijven slapen en je ja dan kan er een bed naast dat van je man gereden worden of uh, aangekoppeld worden, zodat je echt weer eens even samen kan slapen. En uh, dat heeft eigenlijk niet niet zozeer met seksualiteit te maken, maar met diepe intimiteit. Want hoe fijn is het als je altijd lepeltje lepeltje in slaap gevallen bent, en dat je dan weer eens lepeltje lepeltje kan liggen. En uh, dat uh, en daarom zeg ik van, het het heeft is dat, is dat dan seks of is dat dan intimiteit? Snap je de, de, de, Heel belangrijk is, waar maar maar leg je aan dan zelf geven, die grens? die grens is zo ontzettend vaag. Ja, en, en het allerbelangrijkste vind ik, is zeker in verzorgingshuizen... zorg voor goede privacy en zorg voor gelegenheid tot dit soort dingen. Want, ik denk dat dat inderdaad ook heel vaak uh, best wel lastig is... als ik gewoon kijk naar mijn, uh, naar mijn oma... Um, nou, denk ik niet uh, dat daar uh, inderdaad uh, veel uh, uh, op seksueel gebied gebeurt. Maar als ze dat zou willen, dan inderdaad. Uh, de dunne muurtjes en de deur die staat open vaak. Ja, dus en iedereen zou zomaar ja. binnen kunnen lopen. Ja. Nou, ik, ik merk het dus. De mogelijkheid is natuurlijk ook niet nee. heel groot. Nee, die is niet groot. En uh, ik, ik kijk zelf naar mijn ouders, die leven allebei nog, ze zijn allebei 86. Maar ja, um, die, hebben, die zijn heel knuffelbaar. Daarom ben ik waarschijnlijk ook zo knuffelkont geworden. Maar die knuffelen heel veel. En die zijn heel veel bij elkaar. En die hebben het heel fijn samen. En, die uh, wonen ja, ook in een bejaardenthuis? Nee, die wonen zelfstandig. Oh, die wonen zelfstandig. Maar ja. die hebben daar dus ook heel veel moeite mee. Die zeggen, ik wil niet naar een verpleeghuis... of een bejaardenhuis of een verzorginghuis. Nou ja, komen ze daar niet eens in meer tegenwoordig. Maar omdat ze het zo lastig vinden dat ze dat stuk privacy opgeven. Toen ik mijn boek ging schrijven, was een van de echtparen... die zeiden van, ja, wij hadden altijd seks met speeltjes. Dus ze hadden uh, een vibrator en een opblaaspop. Toen zij naar een verzorgings... Of, nee, dat was toen echt een verpleeghuis gingen... Uh, toen hebben ze al die uh, speeltjes ritueel verbrand in de tuin... omdat ze zeiden, ja, die gaan we niet meenemen, want daar wordt om gelachen. En straks zijn wij het seks echtpaar. Terwijl ik denk, je neemt wel mensen iets af. en de, Kijk, dat doen die mensen zelf. En daar weten die mensen in de zorg helemaal niks van. En ze zullen echt niet bij de anamnese zeggen van... nou, dat hebben we ritueel in de tuin verbrand. Want heel vaak wordt de vraag bij een anamnese niet eens gesteld. He, iemand wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dan uh, is de vraag, um, ja, hoe kunnen u... Um, ruimte bieden voor intimiteit en seksualiteit, die vraag wordt soms niet gesteld... omdat die ook moeilijk is om te stellen aan mensen die je bijna niet kent. Dus ik zeg altijd, stel hem dan na een maand. Ga daar wel nog even op af. En laat dat dan stellen door iemand die of een vertrouwensband heeft met dat echtpaar... of alleen, want denk erom, ook alleen kan je plezier beleven aan seksualiteit... Want het is echt niet zo dat iemand alleen wordt opgenomen... dat er niet van toepassing moet worden gezet in het uh, anamneseformulier. Want ook die persoon wil misschien privacy onder de douche... omdat hij dat fijn vindt. Of uh, in bed uh, nog even uh, lekker blijven liggen... Uh, om met zonder dat er ineens iemand naast staat om medicijnen ja. uit te delen. ja. En ik vind dat zo ontzettend belangrijk om, om die vanzelfsprekendheid weer... Dat je, en ik blijf maar hameren op die, dat het vanzelfsprekend moet zijn... en die vanzelfsprekende zorg uh, is privacy bieden. Want seksualiteit hoort bij een mens. En het jezelf aanraken hoort bij ons als mens zijn. Gerieke, en dat gaat niet over. Hoe vanzelfsprekend is dat uh, bij jou op het werk? Uh, ik denk dat er zeker oog is voor uh, uh, de intimiteit en de behoeften die... Uh, de seksualiteit, ook de behoeften die cliënten hebben. Uh, wat ik altijd wel mooi vind, uh, Marga noemt het al over de, de opname... Zeg maar, dat, er dan, uh, dat de vraag niet zo makkelijk gesteld wordt, dat klopt zeker. Je kent iemand uh, net uh, twee uurtjes en dan moet je dat gaan vragen. Uh, ja, Ik zal eerlijk zeggen, ik slik dan ook wel eventjes. Uh, ik stel Heb hem, je het wel eens gedaan? Uh, Jazeker, ik, uh, ik stel hem inderdaad vaak een, een tijdje later. Uh, soms komt het gesprek er ook gewoon ook van. Maar wat vraag de, je dan precies? Uh, nou, je, je begint vaak over een relatie, of iemand een relatie heeft. Uh, uh, hoe iemand uh, nou, inderdaad getrouwd is, hoe dan ook. Uh, vaak rolt het gesprek daar ook wel in. En je kan het ook wel op een, op een zodanige manier leiden. zeg maar Dat, dat je dat, uh, of soms ook gewoon direct de vraag stellen. Van, nou, hoe was dat voor u? En uh, wat, wat, wat heeft u hier hierin nu nog nodig? Uh, en welke ruimte kunnen wij u bieden? Het mooie vind ik altijd wel dat vaak mensen het ook wel aangeven dat uh, als de behoefte er echt is dat mensen zelf ook wel... of de deur sluiten, uh, ik weet een voorbeeld uit de praktijken... dat er op een bepaald moment gewoon bij een, een echtpaar de deur even op slot zat. Uh, we hadden ook niet als collega's de behoefte om die deur open te maken. Nee, dat was een moment van rust, een moment van intimiteit. Um, en zodra de deur open was, dan, dan was het, waren we weer, weer toegankelijk, waren we weer welkom. Daar werd niet over gesproken. Ja, er werd over gesproken van, daar is een moment van rust en intimiteit mogelijk. Uh, daar moeten wij niet storen. En dat is goed, dat is mooi dat dat ook gewoon gebeurt... en dat mensen het, het wel ook gewoon uh, kunnen doen en toelaten. Uh, en als je merkt dat er een ongesproken behoefte is... Uh, is het onze taak als verzorgende verpleegkundige om, daar, uh, om dat te bespreken... en uh, om wel die behoefte te scheppen en te kijken van nou, wat, wat kunnen we daarin... of moeten we daar misschien afspraken over maken... en afspraken niet zo, zozin, uh, zozeer dat het zo strikt is... Uh, maar wel dat er duidelijkheid overkomt. En wanneer er uh, behoefte is aan, uh, aan rust en uh, intimiteit voor de persoon zelf... al dan niet met iemand anders. Hoe open zijn de mensen als je dit aankaart? Ja, het blijft altijd nog een, een, een slik-effect. Een schrik soms slik effect Zo van, hé, hey, uh, uh, waar hebben we het eigenlijk over... Maar ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad, wat Margot ook al zegt, dat er een bepaalde band moet zijn. En daarom dat je ook eventjes wacht met zoiets te ja, bespreken. Ja, zeker, zeker. En, en um, het is dan ook heel mooi dat mensen dan ook wel die, die, die dat vertrouwen voelen om dat wel met je te kunnen delen. En daarbij is het heel erg nodig om het heel voorzichtig te bespreken en heel erg in te gaan op wat de cliënt graag wil. Um, en niet met je eigen verhaal komen of met je eigen afspraken of met je eigen ideeën. Nee, de cliënt staat centraal. Dat zeg je ook uit ervaring, omdat je wel eens over met je eigen verhaal bent begonnen? Nee, niet. Ik weet wel dat, dat collega's daarmee terugkwamen... dat ze op een gegeven moment zeiden van... nou, en ik stelde dit voor en dat was niet goed. Nee, dat klopt, want het is het leven en het lichaam van, van de persoon. En hij of zij geeft aan wat hij wil of zij. Bij sommige mensen kan het misschien wel goed werken... Dat zou Toch? kunnen. Ja, kijk, en, en ik denk ook wat belangrijk is wat ze zegt, uh, je, je bespreekt het en je bespreekt het voorzichtig, je kaart het rustig aan. En dan merk je vanzelf aan de ander of die daarop ingaat of niet. En of wat ook belangrijk is, niet te erg eromheen zeilen. Ik bedoel, noem het geslachtsdaad. Noem het gewoon, uh, heeft u ook nog seks met elkaar? Benoem het ook echt. Want soms weten mensen gewoon echt niet waar mm. je het over hebt. Als je zegt, bent u intiem met elkaar? bedoel Wat verstaan we daar dan onder? Ja. Dus je moet, je moet echt wel heel Lekker duidelijk zijn. We to hebben het over seks nu en ja. niet over een, een En hoe kunnen we, we nu u nog ondersteunen? Want uh, kijk, als, als iemand... Um, dh, dh, dh, dh, een van de verhalen... Uh, was dat een van de dames uit het boek... je had een vibrator in haar nachtkastje... en uh, die gebruikte ze regelmatig. Uh, ja, Als je daar dan te veel omheen zeilt... ik bedoel, uh, goh, u heeft een vibrator... Uh, heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik van uw vibrator? Ik bedoel, de, de, de, de, sommige mensen kunnen dat dan op een gegeven moment niet meer zelf. Maar hebben er misschien nog wel behoefte aan. En dan is het de vraag: als zo iemand zegt. Nou, daar heb ik eigenlijk best wel behoefte aan. Uh, dan ga je dat als verzorgende niet zelf doen. Want het is weer dat een seksuele niet. daad. Maar dan kan je wel iets regelen. Je? De, dus het gaat erom dat je het soms wel echt even het beestje bij de naam noemt. En niet maar te veel het eromheen. het zijn natuurlijk. En dan, dan, ja, het zijn wel lastige dingen. Ja, waarvan absoluut. je denkt: het is misschien ook best wel logisch dat dat dat gebrek er is, omdat je, ook al heb je daar nee, daarom behoefte moet je het aan... Ook niet. is het ook misschien wel dat je denkt... jeetje, ben ik nu in een fase van mijn leven beland... dat als ik dat wil, dat ik dan moet aangeven ja. dat ik daar behoefte aan heb. Ja, dat is heel erg lastig voor bewoners. En ik denk ook, uh, vergeet niet dat in de verpleeghuizen... ook nu veel dementerende bewoners uh, uh, wonen. En dat een van de problemen die ook uh, steeds wordt genoemd... is dat ze verliefd worden op elkaar... En um, uh, ik weet niet of je de film Duiv Duivelse Dilemma's... en dan moet je de Gouden Bruiloft... even een tip voor iedereen die luistert... maar uh, uh, Duivelse Dilemma's, dat is een serie... en dan moet je de Gouden Bruiloft eens kijken. En dan speet, speelt Pe Peter Faber speelt daar een dementerende man... en die wordt verliefd op een dame... die met hem is opgenomen op die afdeling. Maar hij is wel getrouwd. En de gouden bruiloft van dat echtpaar komt eraan. Maar hij is wel verliefd op iemand anders. En um, hoe moeilijk. Ik bedoel, ik denk dat dit een van de moeilijkste dingen is... die je als verzorgende ook nog tegenkomt... is dat dit gebeurt op je afdeling. En laat je het dan toe dat, het, dat die twee mensen zich terugtrekken... In, en, terwijl je weet dat die man getrouwd is, die vrouw getrouwd. Je, je, dat, moet je, dat zijn gesprekken, die zijn heel ingewikkeld. Gerrieke? Ja. <lacht> laat je dat dan toe? Wat, wat doe jij als... als, als dit scenario voorkomt. Je kijkt even heel moeilijk. Jij ja, vraagt me af of je daar één antwoord ik op weet. Nee, dat kan ik heb niet? Daar, ik heb nee. daar niet één antwoord op. Uh, maar je hebt zoiets zijn... vast wel eens meegemaakt. Nou, wel dat, of zo'n uh, verhaal gehoord. Ja, zeker wel. Ik denk dat het ook weer heel erg belangrijk is... om uh, uh, weer te luisteren naar je cliënt. Weer te kijken van hey, waar komt het vandaan... Um, en wat heel erg belangrijk is, uh, als het mogelijk is... heel voorzichtig als iemand familie heeft, het zijn kinderen, wat dan ook... dat heel voorzichtig te bespreken. Maar ook echt met, met klem gezegd heel voorzichtig. Want het is wel heel erg teer als jij van je ouders moet horen... Uh, of althans van je vader of van je moeder van daar zit door de dementie... Uh, lijkt er een soort van andere relatie te ontstaan. Wat totaal ongewild zou zijn als iemand, nog, uh, als, als iemand niet meer dement zou zijn... Um, ja, ik zeg altijd bespreken, bespreken, bespreken. Dat is echt heel erg belangrijk. Uh, ik, ik heb geen, geen één antwoord daarvoor. Nee. Hoe ga je daarmee om? Dat is... dat is onmogelijk. Dat is per situatie zo verschillend, joh. Dat, dat kan je niet een pasklaar antwoord op geven. En ik denk ook... Um... Uh, waar je heel voorzichtig mee moet zijn... is uh, dat ieder, iedere verzorgende of iedere verpleegkundige dit moet kunnen. Ik denk dat dat echt niet nodig is. Als, je, als dit gebeurt op je afdeling... Uh, dan is er misschien iemand die dat heel goed kan... met dat echtpaar of met die kinderen... of met die mantelzorgers die er zijn. Dus het is ook belangrijk om daar goed onderscheid in te maken. hoor. Want dit is niet iets wat je... dat kan ik in ieder geval niet op school mijn studenten aanleren. Onmogelijk. Ik bedoel, daar heb ik ook geen pas, pasklaar antwoord op. Ik kan ook niet... Uh, rollenspellen, oefenen, in dit geval, hoe doe je dat dan? Uh, dus ik, ik, ja, dit vraagt gewoon wel een soort mensenkennis. Dit vraagt uh, afstemmen. Dit vraagt ook, durf ik die intimiteit aan om dit gesprek te voeren? Want ook dat is het weer. Want dit vraagt om een intiem gesprek. Ja, je moet wel ja, dat kunnen. En inderdaad ook wel een beetje de confrontatie aandurven gaan, ja. Absoluut, want het is nee. Ik kan me heel goed voorstellen als je inderdaad aan een dochter van of misschien de vrouw of weet ja. ik veel man of zoon moet vertellen. Nou, uh, ja, dat is diegene gewoon heel ingewikkeld. Die, uh, ja. Ze dus dus, ligt nu op de slaapkamer met buurvrouw Nel. Ik, ja, precies dat. Nou, dat is gewoon, gewoon het idee. Hè? Dat is, uh, maar het, het leuke is wel... dat uh, verliefdheid bijvoorbeeld... Uh, mijn oom, broer van mijn vader... die is uh, in de tachtig en die is gewoon weer opnieuw verliefd. En uh, dat vind ik dan weer, weer... ontzettend mooi om te zien. Ja, zonder dat er een, een gedupeerde en daar is geen in geen zorgrelatie in, in Nee, precies. Er, hij was weduwnaar geworden. En dan uh, is het ontzettend mooi om te zien... dat of je nou tachtig bent... Uh, dat maakt niet uit. Verliefdheid kan altijd gebeuren. En um, ja als jij dementerend bent en je vergeet dat je getrouwd bent. Kijk, als jij misschien wel later in je, uh, uh, op oudere leeftijd trouwt... en je gaat dementeren, dan ben je op een gegeven moment die fase kwijt. En dan ga je in de fase daarvoor. En dan ben je misschien wel helemaal kwijt dat je getrouwd bent überhaupt. Dus ja, kijk, en verliefdheid, dat blijft bestaan. dus de, de, Ook al ben je dus dementerend, kan je nog steeds hartstikke verliefd zijn. En ben je dat dan ook op dezelfde manier? Is dat bij oudere mensen op dezelfde manier als bij jonge mensen? Nou, kijk, wat ik dan uh, zie bijvoorbeeld bij mijn oom... dat is echt zo lief om te zien. Uh, hè, het aanraken, het handje vasthouden, het, uh, het uh, elkaar aankijken. Um, ja, dat is natuurlijk mooi. En dat, dat is bij jonge mensen idem dito. En um, dat je elkaar dan mooi vindt en, en fijn vindt. Kijk, wat belangrijk is, is dat je bent eigenlijk niet zozeer verliefd op de ander als leef zeggen, maar je bent verliefd op wat die ander jou voor gevoel geeft. Daar ben je eigenlijk verliefd op. En uh, ja, dat kan dus op elke leeftijd gebeuren. Ik bedoel, en dat maakt ook niet uit met wie. De, uh, hè, dus als jij um, uh, de persoon met wie je bent die geeft jou zo'n fijn gevoel dat je helemaal blij wordt met jezelf, dan heb je een hele goeie getroffen. En dan uh, ben je eigenlijk verliefd op dat gevoel. En dat is natuurlijk ja, van alle leeftijden. Dat is natuurlijk mooi. Wat wel hetzelfde is, is uh, uh, zeggen vaak mensen... de dezelfde mooie ogen en de lieve lach. Ja, dat ja. is dus wel het wel belangrijkste ja. waar mensen ja. naar kijken. Ja, ja. Nou, je vroeger verliefd op werd, daar worden ze dan wel weer opnieuw verliefd op. Ja, dat is echt leuk om te merken. En dat ze ook, uh, als, hoe, hoe ouder een echtpaar is... dat ze nog steeds zo ontzettend verliefd op elkaar zijn... en soms zelfs weer worden. Opnieuw. Hè? Ja, opnieuw. Ja. Gewoon als getrouwd echtpaar. Of ja. als, als, als Juist omdat echtpaar. ze ouder worden. Weet je, dan komt er een soort rust. En uh, dan, dan zie je dat eigenlijk weer terugkomen. Dan krijg je ook het beetje zorgen voor elkaar. En je kunt elkaar van haven tot hoort Dus uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi. Gerieke, zie jij veel verliefde mensen op je werk? Nou, wat ik veel zie is, uh, is toch wel uh, alleenstaande mensen. Dus echt het verliefde... Uh, wel wat minder. Uh, her En daar zijn er zeker ook wel mensen die bijvoorbeeld wat jonger al in het verpleeghuis komen, wat nu ook steeds meer gebeurt. Um, en wat is iets jonger? Aan wat voor leeftijd moet ik dan denken? Nou, toch wel 60, 65 uh, mensen die dan binnenkomen, zeg maar. Uh, dus dat is zeker wel jonger die dus nog een, soms ook nog een wat jonger gezin hebben. He, kinderen die, die, die 25, 30 zijn. Um, dus ja, dan, dan, dat is wel de jongere leeftijd die, die dan binnenkomt. En dan, dan heb je het op een andere manier. Uh, mensen zijn er dan wel duidelijker in. In de, in de intimiteit, seksualiteit algemeen. Dat ze daar wel duidelijker uh, nou ja, naar voren brengen... wat ze wensen en wat ze willen. Als dus ze wat jonger zijn bedoel uh, je? Ja, ja, dat merk je wel duidelijk. Zit het toch ook een beetje in de generatie... dat misschien als je wat jonger bent dat het wat makkelijker bespreekbaar is? Ja, men durft wat duidelijker aan te geven wat ze wensen en willen. Maar je moet ook niet vergeten dat uh, de... Uh, Mensen van 86 uh, en ouder, zo maar zeggen, die hadden geen internet vroeger, hè. dus die hebben natuurlijk hun seksualiteit zelf moeten ontdekken. Dat was op de kermis uh, ontmoeten je elkaar. En uh, ja, je moest zelf maar even uitvogelen hoe, hoe ging dat, want je had natuurlijk geen filmpjes die je heel makkelijk even kon zoeken. Dus de, de, het niet Niet even is ook, een porno ook, kijken. Nee, nee, dat was er gewoon niet. En je uh, moet je ook dat wel realiseren als je natuurlijk nu met ouderen omgaat en uh, in, in, in, in rondom die seksualiteit. Hè, de, nu jeugd en jongeren zijn daar wat makkelijker toch in, omdat alles natuurlijk zichtbaar is. Je alles ja is te vinden. Zij wil wil zoeken ja, naar Google je even. Dus uh, ja en niet alle ouderen googelen. <laughs> nee. Dus over een aantal jaar zal het uh, in andere pleeghuizen weer heel anders aan het gaan. Hele andere beleving denk ik. Ja absoluut. Ik ben benieuwd, misschien bent u op dit moment wel uh, aan het werk... in een verzorgings- of een verpleeghuis. En um, heeft u ook uw eigen manier van hoe u hiermee omgaat? Ik ben benieuwd. Laat het ons weten via 0800-1121. Van Nick Kershaw hoorde u. En ik heb het samen met Marge Hop en Gerike van de groep over ouderen en intimiteit. En uh, vooral het gebrek aan intimiteit en uh nou, ook seksualiteit natuurlijk, wat er ook bij hoort. Wat uh, ze toch wel ervaren. In ieder geval, dat bleek uit onderzoek. Uh, Marga, jij hebt een boek geschreven over ouderen en intimiteit. Ja. Zo mooi, anders in de zorg. Ja. Uh, je hebt er al eventjes wat over verteld. Maar wat wilde je bereiken met het boek? Waarom heb je dat geschreven? Nou, wat ik wilde bereiken is eigenlijk dat um, het... Onderwerp, in ieder geval binnen zorgverlening, wat meer op de kaart komt te staan. Uh, ik wilde ook heel graag helpende en verzorgende ondersteunen in dit toch wel ingewikkelde onderwerp voor hen zelf. Dus het is niet een boek waarin, ze, waar ik, ik, waarin ik het heb over de cliënt, maar ik heb het meer over de verzorgende zelf. Wat gebeurt er nou in jou als er een opmerking komt waar, wat voor jou een beetje grensoverschrijdend is? Wat zou je dan kunnen doen? Dus een soort handvatten. Dat is wat ik met dat boek wilde doen. Dus uh, ja, dat vond ik wel uh, belangrijk om mee te nemen als docent. En ik weet ook dat uh, ik heb er een dvd bij gemaakt met uh, uh, situaties die voorkomen en dan hoe kan nou, reageren in zo'n situatie, dus um, kan, kan je zo'n situatie noemen? Wat, wat zien we op die dvd? Nou, bijvoorbeeld uh, twee heren die liggen in bed en uh, die hebben allebei uh, kunnen ze hun bed niet uit en die willen die vragen aan de verzorgende: Wilt u even de pornofilm aanzetten? En dan uh, heeft de por de uh, verzorgende nachtdienst of avonddienst. En uh, ja, die maakt zich wel een beetje zorgen over uh, als zij daarna die kamer weer binnen moet komen, uh, hoe dat. Uh, wat tref je dan aan? Wat tref je dan aan? <laughs> en wat zeg je dan? En uh, hoe, hoe, hoe maak je dat dan bespreekbaar met deze mannen? En doe je dat dan wel of niet? Ik bedoel, dat is ook nog een beetje uh, aan die verzorgende zelf. Maar aan de andere kant hebben die mannen een behoefte. Dus dat is ook wel weer interessant. Dus hoe ga je dan met zo'n situatie om? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, in, in dit geval hebben wij ervoor gekozen... om uh, met de heren ook duidelijke afspraken te maken... over um, als die film wordt aangezet, dan gaat de deur dicht... en komt er helemaal niemand binnen. Ook niet als er gebeld wordt. Uh, uh, uh, pas als de film afgelopen is, mogen ze weer bellen. En dan... Um, kan er iemand naar binnen en uh, de rommel moest dus zelf worden opgeruimd. Oké, okay, en wordt er wordt eigenlijk <laughs> gewoon een tijdsbestek afgesproken... Absoluut. zodat je dan ja. weet dat als je er weer komt, dat het veilig is. Ja, en dat er ook afspraken worden gemaakt over de bejegening. Dus er worden geen grapjes gemaakt over... komt u even lekker in bed liggen, zuster? En uh, dat soort dingen wordt niet gezegd. Want Gerike, jij noemde al dat soort dingen... worden toch best wel regelmatig gezegd. Ja, dat klopt. Je hoort het uh, her en der wel. En ik weet ook wel dat inderdaad uh, het kijken van porno... dat gebeurt echt wel vaak, zeg maar. Um, je cliënten hebben daar natuurlijk de vrijheid in... hoe ze dat zelf uh, um, indelen. Um, ik denk dat, dat het goed is om inderdaad die afspraken te maken. Um, en, en maar vooral ook weer bespreken. Ja. Als je merkt dat die behoefte daar is... bespreek het en, en uh, laat het duidelijk zijn voor iedereen. Um. Ja, en stel goed je eigen grenzen... Want als ik avonddienst heb op zo'n avond, weet je, dan heb ik misschien andere grenzen dan jij. Dus uh, het is ook belangrijk, ik moet daar kunnen werken. Dus uh, als, als uh, een pornofilm aanstaat, continu bij iemand binnen. En daar moet ik van alles. En ik ben zelf echt. Dat ik denk, nou, dit gaat echt mijn grens over. Zou dan jij wil je die tv uit. Werken, nee, dan moet voor mij de tv uit. Ik, ik heb. Eh, als, als. die... Uh, cliënt daar behoefte aan heeft, prima. Maar ik hoef er niet mee geconfronteerd te worden. Dus die afspraak wil ik dan maken met die cliënt. En ik, ik hoop dat dat dan altijd kan. Als het niet kan, dan uh, moeten we daar weer verder over nadenken. Maar ik denk wel... Um, het, het, de, dat je meegaat met de behoeften van de ander... is absoluut noodzakelijk. En dat je er ruimte voor maakt en dat je er aandacht aan besteedt. En dat je aandacht besteedt aan intimiteit, aan aanraken... en uh, echt, um, echt contact... Ik denk dat dat absoluut belangrijk is. Maar uh, ik ben ook mens in die zorg. En uh, ik neem mijzelf als persoon mee die zorg in. En... Uh, ik heb mijn conditioneringen ook. En ik heb mijn grens daarin. Dus, uh, en die mag ik ook hebben. En anders hou ik die zorg niet vol. Dus het is ook belangrijk voor al die mensen die in de zorg werken... van als je hiermee wordt geconfronteerd en het gaat echt over je grens... geef dat dan aan. En alle leidinggevenden wil ik ook zeggen... als iemand bij jou komt met een verhaal... ik kan niet bij deze persoon, want die gaat over mijn grens heen... dat je dat ook serieus neemt. En niet langs je eigen lat legt. Want uh, iemand is gewoon, uh, he, je hebt allemaal een andere grens. En die vanzelfsprekendheid die wij hebben richting cliënten... dus de vanzelfsprekende zorg die wij hebben richting cliënten... moeten we ook hebben naar elkaar. Het is heel vanzelfsprekend dat we op dit gebied... absoluut anders in elkaar zitten... En daar kan je niet zeggen, dan moet je dat maar leren. Dat kan niet. Dus je zal met elkaar daaruit moeten komen. En die vanzelfsprekendheid... Nou ja, we zijn op het albedaan Al heel erg bezig... om die vanzelfsprekende zorg weer echt onder de aandacht te brengen. Dus, en dat doen we met heel veel grote zorgverleners in Rotterdam. En het fijne is dat die vanzelfsprekende zorg, daar hoort dit ook bij. Maar dat hoort dus ook bij dat je zorg draagt... voor elkaar als verzorgende en als verpleegkundige. Gerike, ja, ik, ik uh, wil ook weer even terug naar jou. Omdat ik gewoon even ook wil horen hoe dat dan inderdaad zo op het werk gaat. Heb jij wel eens um, duidelijke afspraken met iemand gemaakt? Of dat nou was om het kijken van een pornofilm? Of dat dat nou was dat je zei... Um, tot hier mag je gaan met opmerkingen, maar niet verder. Nou, ik weet ook wel... Uh, ik heb inderdaad daar wel, wel wat ervaringen, praktijkervaring mee. Uh, cliënten die dan... Uh, uh, een bijvoorbeeld een man die was jarig... en die wilde uh, altijd gefeliciteerd worden... met drie zoenen en een knuffel. En een hele uitgebreide knuffel. Um, en deze man had daar ook gewoon bedoelingen mee. Nou, daar hebben we als team toen duidelijk afspraak over gemaakt... van nou, dit kan niet de bedoeling zijn... Uh, uh, een hand is voldoende. En we hebben het daar met elkaar over gehad... door uh, grenzen aan te ge met elkaar de grenzen aan te geven. Hey, wat, wat willen wij hierin? Uh, en Maar ook zeker wel kijkend naar de behoeften van de cliënt. Het is toen ook besproken. Uh, met nou, hem? Met hem, zeker, ja. En uh, nou, wat, wat hebben we hierin nodig? En, en dit is wel onze grens binnen de zorgverlening. En, um, en dat begreep hij ook wel. Ja, hij had natuurlijk zijn eigen gedachten erover. En dat mag hij dat dus ook had goed. had het liever anders gezien. ja. ja. En uh, rondom seksualiteit weet ik ook dat de cliënten... Uh, dat ook met een echtpaar zeg maar, afspraken hebben kunnen maken. Van, nou, als de deur dicht is, uh, ook echt gewoon dicht hoeft hij niet per se op slot. Dan was het voor ons niet toegankelijk. Het was een hele duidelijke, gewoon goede afspraak. Uh, en dat is dan geen probleem. Dus dat hoeft niet beschreven worden in, in allerlei boeken en wetten. Nee hoor, dat, dat is er gewoon en dat, dat mag. Dat dan gewoon, toen gewoon goed opgelost. Ja. Ja. Maar hij had dus meer behoefte aan intimiteit... Zeker. Hoewel de man ook wel gewoon een, een vrouw had. Maar doordat hij al langere tijd in het, in het verpleeghuis woonde. En zij niet. Uh, en zij niet. Ja, ontstaat daar wat verwijdering uh, in, de, in de relatie. Zeg maar. Wat heel erg een logisch gevolg is. Maar um, ja, wat wel een behoefte bij de man nog meer opwekt. Zeg maar. Ja. Opmerkingen, uh, seksueel getint opmerkingen. Dat is iets dat is voor jou uh, aan de orde van de dag eigenlijk. Klopt. Over het algemeen. Heb je ook wel eens dat. Uh, dat mensen handtastelijk zijn? Ja, zeker. Dat, dat, het gebeurt zowel bij dementerende als, uh, als ook wel niet-dementerende mensen. Um, ja, ook daarin weer een grens. Kijk, ik vind het prima als, als iemand uh, mij op mijn schouder tikt of een, een arm om me heen legt. Um, maar als daar daardoor iemand be, uh, bedoelingen bij zijn... Dan, dan wordt mijn grens ook wel op een bepaalde manier anders. <kijkt> maar ja, toch weer opnieuw die grenzen. En ook weer kijkend wat, wat, voor, wat voor bedoelingen heeft iemand daarmee... Het is ook zo duidelijk om dat per individu te bekijken... en daarnaar te handelen. Ja, en ik ja. denk ook dat je soms als verzorgende niet in de gaten hebt... dat je iets oproept bij een ander. Als jij een geurtje op hebt waar de ander door wordt getriggerd... en denkt, oh, tante Annie van vroeger, ja, ik noem maar even wat... <dus> dan uh, kan dat natuurlijk iets oproepen in de ander. Dus soms weet je dat ook gewoon niet... En, en uh, je kan de ander daar en zeker bij dementerende bewoners kan je nee, gewoon de ander niet in iets in verwijten ook. Ik bedoel, want je weet het niet hoor. Je kan wel op iemand lijken van vroeger waar die verliefd op was. Ja, dan loopt hij de hele dag achter. Ja. maar het is toch ergens ook wel. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar het is ook wel makkelijk om te zeggen dat kan je diegene niet verwijten. Verwijten. Ja, nee, je moet er wel wat aan doen. natuurlijk <laughs> misschien een beetje terug naar zijn kindertijd, kent zijn grenzen ja. niet helemaal meer. Maar ja. Ook al is het het luchtje van... Uh, ja, ik, ik zeg ook niet Hup dat je niks moet doen, hoor. Maar het, het gaat er mij om dat je dan wel degelijk... inderdaad iets met je grenzen moet doen. En, uh, maar dat je uh, het niet... Uh, soms kan je het niet bespreekbaar maken ook. Dan, dan is het gewoon uh, iets wat gebeurt. En dan uh, moet je... Uh, ja, dan is het niet bespreekbaar. En dan moet je met elkaar een oplossing zoeken. Wat als dat nou niet gebeurt? Als er geen oplossing wordt gezocht, als het allemaal niet bespreekbaar wordt gemaakt, en die ouderen maar gewoon dat gebrek aan intimiteit, dat gebrek aan seks, blijven houden, wat betekent dat voor hen? Nou, ik denk dat ze een stukje welzijn absoluut verliezen. Ik bedoel, als je daar echt behoefte aan hebt, en het is er niet, ik denk dat je... Uh, nou ja, gewoon... De eenzaamheid is erg groot. Want uh, als je. Um, nou ja, je moet jezelf maar voorstellen dat je ergens woont, je hebt geen kinderen, je hebt geen man, um, je hebt geen zorg. Dus er komt ook helemaal niemand bij jou langs. Um, ik denk dat die eenzaamheid groot is. Niet alleen gewoon in praten met, en, en contact maken met mensen, maar ook juist in die aanraking. En um, het. het Intieme contact heb je niet met de kassière van Albert Heijn... als jij daar even je boodschappen gaat halen. He, dus het, het moeilijke is, hoe kan je in het reguliere bestaan... zonder zorg uh, ook voor jezelf goed zorgen... dat je die, dat stukje welzijn en dat stukje participatie uh, kan beleven. Ik bedoel, daar zal je er zelf voor op uit moeten dan. En niet iedereen kan dat zo makkelijk. En uh, ja, ik heb, ik, ik, vind dat wel schrijnend ook. Ik bedoel, als je in de thuiszorg werkte, dan heb ik het wel, wel, weer over de zorg. Maar dan kom je toch ook echt mensen tegen. Uh, ja, die, die, dat echt niet meer beleven. Ja, dan mis je toch een stukje je. En dan zeg ik. Het, is, het kan voor heel veel mensen de juur op de aardappel zijn. Als je toch net even dat meemaakt. En je doet er dan ook toe voor een ander. Ja, want dat, dat, is, dat is die intimiteit. Je doet er toe ook voor die ander. Je wordt gezien door die ander. Ja, en dat is denk ik zo belangrijk om, om een prettig leven te leiden. Je, dat je slaat met je vuist doet. op tafel. Ja, ja, ik sta echt met mijn vuist op tafel. Omdat ik denk, ik gun het iedereen zo van harte... dat je gezien wordt. Dat je gezien wordt wie je bent. En dat uh, als jij op deze aardbol rondloopt, dat je ertoe doet. En uh, het maakt niet uit of het nou voor je buurvrouw is... of voor een verzorgende of voor een verpleegkundige. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het gaat erom dat we zorg dragen eigenlijk voor elkaar. En... Ja, als je zo'n eenzaam buurman of buurvrouw hebt, uh, ga er dan eens toch naar binnen. Want het is zo belangrijk om een beetje je in het leven te hebben. Gerike, sluit je je daarbij aan? Ja, zeker. het is heel erg belangrijk. En uh, om nog even terug te komen op jou, uh, jouw vraag. Uh, je ziet op een gegeven moment ziet je, zie je bij tekortkoming zie je gedragsverandering. Vooral binnen het verpleeghuis. Als mensen toch die die behoefte hebben, dan zie je toch wel een bepaalde gedragsverandering. Uh, dus het, het zal zeker wel. Uh, ja, het doet wat met mensen. Wat voor zichtbaar. gedragsverandering? Een bepaald onrust, uh, of juist heel erg de, de, de, nou de opmerkingen die er gemaakt worden... Uh, die juist niet helemaal, helemaal op zijn plaats zijn. Of nou ja, waar, je wat, waar je wat mee moet, zeg maar. Uh, en ik denk als het bespreekbaar is, dat het mensen ook rust geeft. Wat zou er volgens jou ondernomen moeten worden... om ja, toch meer die mogelijkheid te creëren... om ouderen die intimiteit en seksualiteit te laten ervaren? Ik denk dat het begint in de opleiding van de verzorgende en verpleegkundige. Dat er meer ruimte vaardig... voor moet komen. Ja, dat zij vaardiger gemaakt uh, worden om, uh, om het gesprek aan te gaan. En, en ik, ik, het, het gesprek is al heel erg veel waard. Ik denk dat het, uh, dat het belangrijk is om... Uh, inderdaad, bij opname wordt de vraag vaak later gesteld. En dat is ook prima als je er met elkaar een afspraak over hebt. Uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, maar dat het wel besproken wordt. Dus ik denk dat, het heel, dat er heel veel bij zorgverlening uh, ook ligt. Bij de hulpverleners. Uh, hoe gaan we daarmee om? En... Uh, ja, bespreken. Dat ze daar vaardig in worden. In het bespreken. Ja. Nou, komen er. Uh... Er wordt eigenlijk weinig gebeld. Dat komt denk ik waarschijnlijk toch omdat mensen zich een beetje bezwaard voelen. Uh, wel worden er wat berichtjes gestuurd. Uh, omdat het toch blijkbaar wel een herkenbaar verhaal is. Dat het toch bij zoveel mensen zijn die zich inderdaad een beetje eenzaam voelen. En behoefte hebben aan meer contact, meer intimiteit. Uh, en er is een vraag voor jou. Eigenlijk een hele simpele vraag voor jou, Gerike, uh, Van Katrien uit Den Haag. Die vraagt zich gewoon af hoe jij je cliënten aanspreekt. Meneer of mevrouw bij de voornaam. Het is natuurlijk ook eigenlijk al een stukje nou, in ieder geval persoonlijk contact. Ja, dat is zeker persoonlijk contact Dat is een mooie vraag. Je zou zeggen, het is heel uh, een simpele vraag, maar het is juist wel heel erg belangrijk. Wij zijn, uh, vooral, zijn we zijn vooral gewend om met meneer of mevrouw aan te spreken. De meesten zullen uh, dat misschien ook het prettigst vinden. Dat kan, maar ik denk ook dat het heel erg goed is om, om, om, om te vragen... Van wat, wat bent u gewend en wat vindt u fijn? Ik, ik weet van mezelf, als ik later in de verpleeghuis... of althans verzorgd zou moeten worden... roep alsjeblieft me bij mijn voornaam en niet meneer of mevrouw. Uh, dus jij ik vraagt doe het? Zelf, het en... Ja, ik vraag altijd bij opname hoe wilt u aangesproken worden. En, en uh, hoe is de verhouding dan? Willen de meeste mensen bij hun voornaam genoemd worden? Uh, nou, er komt nu een generatie op die zeggen... doe maar bij mijn voornaam. Uh, maar de mensen die ik nu nog verzorg... dat is wel met name uh, meneer of mevrouw. Uh, en dat is ook goed. Want dat, dat is ook zo, uh, uh, ja, zo zijn de mensen ook daarin groot geworden. Zeg maar. Dus het is ook wel heel erg mooi... zeker nu die, die verandering die je ziet komen... Uh, dat het bespreekbaar is. En het doet in die, in die zin zeker wat met mensen... Zodat ze zich daarin op hun gemak voelen, moet je nagaan dat het tegen jezelf gezegd wordt, meneer of mevrouw. En je denkt, waar heb je het over? Noem maar bij mijn voornaam. Uh, het geeft ook een bepaalde rust. Mooi. We praten zo meteen verder over seks en intimiteit uh, met bejaarde uh, ouderen. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar Bloudzoen. Oh, Voor de Blaadsoen met heen. En we hebben het over ouderen in verpleeg en verzorgingshuizen. Die missen namelijk nog wel eens wat romantisch, uh, intiem of uh, seksueel contact. En uh, samen met Marge Hop, docent aan het Albeda Zorgcollege en Gerike van de groep uh, verzorgende heb ik het daarover. Um, Gerike, je zei het eerder al even: er is eigenlijk vaak niet genoeg tijd voor een beetje intiem contact inderdaad, tussen ja, jou als uh, verzorgende en uh, de ouderen. Ja, dat klopt. Dat ontbreekt uh, nou, door de werkdruk uh, die in de zorg er is. Uh, wat ik ook daarbij zei, van, ik probeer het altijd te parkeren. Uh, omdat dat hoort ook bij de zorgverlening. En dat is ook heel erg belangrijk. En dat kan soms een dag maken of breken voor een cliënt. Um, waarbij ik het dus belangrijk vind om dat moment wel te creëren. En dat is niet elke dag. Um, maar dat moet er wel gewoon zijn. En uh, ik maak daar tijd voor. Hey, Jij en, maakt daar en, tijd voor. En, en voor anderen die dat al wat lastig vinden, hoe, hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Uh, ik denk dat wat ze doen, dat, ook dat is weer uh, belangrijk om te delen. Als je merkt in je, in je team van, hé, hey, dit is nodig, maar de tijd ontbreekt. Dat het besproken wordt. Als het ook nodig is dat daar uh, dergelijke afspraken, afspraken bij collega's over zijn. Uh, van, joh, we moeten daar wel tijd voor maken, bijvoorbeeld. Ja, ook dat moet weer besproken worden. En anders denk ik, uh, uh, wat al heel erg <coughs> belangrijk is... dat het moment dat jij contact hebt met de cliënt... Dat het belangrijk is dat je de liefde die je kan geven voor vanuit je hart. Uh, dat je dat voelbaar bij je cliënt kan achterlaten. Uh, dat doet ook al heel erg veel. Hoeveel doet dat, Marga? <laughs> nou, ja, uh, ik denk alles. Want uh, uh, kijk, je moet als um, verzorgende of verpleegkundige. Of, nou ja, al, al is het de, als je op bezoek gaat bij de buurvrouw en je wil die buurvrouw uh, helpen uh, daarin uh, heel erg bewust zijn dat aandacht alles doet. Dus uh, op het moment... Hè, want uh, je hebt het over inderdaad de liefde vanuit je hart. Maar hoe ziet dat er dan uit? Weet je, de, Als ik dit aan studenten moet vertellen... Nou ja, dan zeggen ze liefde uit je hart. Hm? Wat? Ik bedoel, Wat moet ik dan doen? De, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En um, hoe leg je dan uit wat er gebeurt? Wat is dan intiem contact? Uh, en um, wat heel belangrijk is... wat ik altijd vertel... is uh, als jij in je... Geest in je gedachten, met andere dingen bezig bent... dan met het contact waarin je op dat moment uh, uh, je verhoudt... Um, stel je voor je bent je boodschappenlijstje aan het uh, maken in je hoofd... dan ontstaat er geen echt diep contact. Wat belangrijk is, is dat je dus inderdaad... echt in je aandacht bij de ander bent... Je niet aan iets anders denkt, je heel goed realiseert: Oké, okay, ik ga op dit moment nu bij deze persoon naar binnen, ik ga daar een gesprek mee voeren, dan kan je op soms, op heel korte momenten, kan je toch die intimiteit raken. En wat belangrijk is, is dat um, het kost soms niet heel veel tijd kost. Als, als ik altijd bij dezelfde bewoner ben en die bewoner ken ik goed en er is een vertrouwensband en ik kan het voor elkaar krijgen dat ik niet denk voordat ik naar binnen stap. Maar echt in mijn aandacht bij die ander. Dan kan ik daar heel erg voor openstaan. En dan lukt het ook heel vaak. En dan krijg je dus inderdaad ook uh, die wederkerigheid terug. Want dan uh, gaat iemand ook jou als verzorgende heel erg waarderen. Gaat vaak meewerken, makkelijker. Ik, bedoel, ik, ik, ik zeg even, het, het scheelt je echt heel veel pijn en moeite. Uh, als, als jij met iemand een, een fijn liedje zingt... He, gewoon uh, omdat je weet dat die persoon dat uh, vanuit vroeger... een fijn nummertje vindt. En, en dat zing je samen. Dan kan er een heel intiem contact ontstaan. Of je gaat samen eventjes een beetje heen en weer deinen op de muziek. En uh, hoe fijn is dat voor de ander? Weet je, dat zijn hele kleine dingen. Maar die kosten niet zoveel tijd. Het maakt alles mooier. Even onderbreken, want aan de telefoon hebben we Joop. Goedenacht, Joop. Hallo. Uh, nou, ik wil het nog even wat ingewikkelder maken. Want uh, uh, onder ouderen komen komt, uh, uh, mensen met oogaandoeningen die slechtziend of blind zijn, uh, heel veel voor. En ja uh, die kun je niet diep in de ogen kijken. Dat kun je wel proberen, maar die krijgen niet terug. En dat heeft geen. Dat, uh, dat werkt niet. Wat, wat is jouw. Uh, uh, kan jij zelf, uh, ben jij zelf blind of werk je ik ben in zelf de blind. ouderenzorg? Ik ben zelf, nou, ik ben zelf blind. Ik zit niet in de ouderenzorg. maar ik. Uh, uh, uh, uh, maar goed, ik, ik zat er zo over na te denken en ik ken wel veel blinde ouderen, en, of, of, of heb ik gekend. En dan uh, ja, de, vooral als je het daarover hebt, dan is het toch, het, uh, uh, het aanwaken is, is daarbij uh, um, toch wel heel belangrijk. Maar ook wel weer van, ja, wat, wat, wat ontstaan daarvoor verwachtingen bij, daar moet je dan nou ook heel, heel, duidelijk, heel, heel duidelijk in kunnen zijn. Maar het is wel, uh, het is wel, het is wel heel, heel essentieel dan dat je, dat je daar iets mee doet. Want je kunt niks met oogcontact doen. Je zal het, je zal het dus op, inderdaad, dat op. maakt het dan nog ingewikkelder eigenlijk? Ja, ja. ja. Ik dacht, laat ik dat er nog eens even, even bij in stoppen. Ja. Hoe denk jij dan uh, wat dan wat goede adviezen zouden zijn? Hoe ga je daar dan goed mee om? Nou, net, net, als bij, net als bij ieder ander. Dat, dat, bespreekbaar, dat bespreekbaar krijgen en ook duidelijk die... De, de, misschien is die behoefte aan aanraking nog, nog veel meer. Omdat ze daardoor <coughs> toch wat meer uh, contact hebben. En, uh, maar ook, ook de, uh, de behoefte van iemand die niet, die niet kan zien. Uh, toch, uh, maar ook gewoon als, als volwaardig blijven, blijven, blijven zien. Als uh, een... <coughs> um, ja... Uh, uh, uh, het, het, het, het komt er wel eens voor van, ja, als, nou ja hij, hij is blind, hij, hij ziet dat niet... dus dan, dan, dan hoeven we dat niet. Maar het, het blijft gewoon, ook, ook in die dingen, gewoon eerlijk, eerlijk blijven in alle opzichten. In, uh, uh, als, er, als, er, als, het, als er iets op, op de kamer is wat niet, wat, niet, wat niet goed gaat... of dat je dat gewoon eerlijk, eerlijk bespreekt. Of, eerlijk uh, en open met elkaar uh, zijn. En ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en, en er, er wordt dan dat misschien dat wel er... te veel aan voorbij gegaan... als ik dat zo hoor, aan het feit dat je dan niet kunt zien... Dat weet ik niet. Ik, dat, ik, ik vraag me dat af. Ik, ik zit niet in een zorg, in, zorginstelling, dus ik weet dat niet. Maar ik vraag me af van hoe, of, of, of, men, of, of de Marga of de daar wel eens uh, mee te maken heeft gehad of daar over nagedacht heeft. Of, uh... Ik zie twee dames knikken. Geri,ke wil jij uh, eerst van wal steken? Zeker, dat wil ik. Uh, goede vraag uh, Joop was het. Hè? Uh, ja. Het is zeker belangrijk om inderdaad dat gesprek aan te gaan. En uh, te benoemen van hey, ja, uh, wat, wat uh, is dan wel de behoefte. Uh, de ervaring heb ik ook inderdaad wel uh, vanuit de praktijk dat het gebeurt. Maar zeker het gesprek en uh, uh, de extra aanraking zal nodig zijn. Dus het is heel erg goed voor mensen die inderdaad uh, nu luisteren... en uh, inderdaad zien of misschien wel blind zijn. Uh, probeer het als het mogelijk is om, uh, om te bespreken. Ja, heel goed. Goede aanvulling ook. Marga, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Of uh, is dit gewoon uh, een perfecte antwoord? Nou ja, ik, ik sluit me er natuurlijk helemaal bij aan. Kijk, wat, wat ik denk dat heel erg belangrijk is... is uh, uh, dat je als ver verpleegkundige, als verzorgende... Uh, je goed realiseert dat bij ouderen uh, het gezichtsvermogen ook achteruit gaat. Dus ze kunnen sowieso uh, ja, binnenkomen nog met uh, hele goede ogen. Maar uh, het kan al achteruit gaan. En uh, ja. Ja. Ja. dan raak je dus ook een beetje de contact met de werkelijkheid... om je heen een beetje kwijt. Want ze zijn geweldig gewend het te zien. En dat, is, uh, dat maakt dat je... je toch anders gaat gedragen in de situatie waarin je bent. En uh, dat wordt wel eens vergeten. Joop, dank je wel voor deze uh, mooie aanvulling. Graag gedaan. En van Joop gaan we naar uh, mevrouw Van der Linden. Goedenacht. Goedenacht. U werkt al 40 uur. jaar in de zorg. Ja. En um, ik zou het eigenlijk uh, om willen draaien. Ik zou willen zeggen... Uh, hoe meer gerichte aandacht je geeft, hoe minder grensoverschrijdend gedrag er komt. Dus wordt uh, geknikt? Ik Absoluut. Ik ben zo blij ja. met deze opmerking. Echt. Ja, ja. ik uh, heb jaren in uh, een antroposofisch huis gewerkt in Beeldhoven. Ja. En uh, daar gingen we eigenlijk heel erg uit van... Uh, twee minuten gerichte aandacht is beter dan tien minuten half. Ja. Dat was onze standaard eigenlijk. En uh, als je op die manier werkt... Dan uh, is er echte aandacht. En onze aandacht ging vooral uh, gepaard met inderdaad oogcontact. En altijd handen, handen. Handen zijn zo ook intiem eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En, en als als in welke zin? Gewoon even iemand de hand pakken. Hand vasthouden. Gewoon als je iemand bejegend en vooral dementerende mensen aankijken en de handen vastpakken. Want dat heeft een heel intiem... Uh, gevoel, je kijkt iemand aan, iemand voelt zich letterlijk gezien. En uh, als het even kan ook nog even een arm om iemand heen of een arm op de arm leggen. Zeker arm als iemand leggen. niet kan zien, zoals we net ja. uh, waar we het net met jou ja. op over ja. hadden. Ja, dat is uh, de handen zijn altijd de beste ingang, heb ik gemerkt. Ja, dat is inderdaad en... absoluut zo. Je hebt een film ja. die heet als, als handen spreken. Dat is ook ja, een... Ja, uh, ken ik. Katie, ja. Want dat is echt ja, ook zo'n prachtige documentaire... Waarover, ja. over, ook over seksualiteit. Maar ja. daar spe, spelen handen dus ook de hoofdrol. Dus ja, het... en wat ik ook heb gemerkt in... Uh, want ik heb niet eens zoveel grensoverschrijdend gedrag... meegemaakt, moet ik zeggen... En dat draait om. Daarom draait het om. Het heeft uh, ook heel erg, vind ik, te maken met als je dat tegenkomt, dat je het niet afwijst. Dat je niet de persoon afwijst, maar het gedrag. Dus dat je daar direct onderscheid in maakt. Dat is een hele mooie kunst met... om dat te doen. Uh, ja, ja, zeker. Om te zeggen: uh, ik, vind, ik vind het niet fijn wat u doet, hè? Ik, bij jezelf houden. Ik vind dit niet fijn wat u doet, maar ik begrijp dat u behoeftes hebt of zo, hè? Dat ja. je dat gevestigd. Want dan wijs je die ander niet af, want dat is het ergste wat je kunt doen. Ik vind het een uh, mooie aanvulling, zeker met al uw jaren ervaring. Mevrouw van der ja. Linden, dank u wel voor uw belletje. Ja. Ik wens u, Graag, u nog een ja. hele fijne nacht. Voor ja. ons zit het gesprek er eigenlijk ook al bijna op. Hebben jullie nog een paar tips? En ook gewoon voor mensen zoals ik, die niet in de verzorging werken... maar die misschien gewoon van de week weer even naar uh, hun oma toe gaan of zo. Nou, besteed aandacht. <laughs> zoals mevrouw al zei, uh, aandacht doet alles. En uh, jij zei het ook al, het is zo... Fijn als je weet dat je aandacht krijgt. Probeer te denken wat je zelf behoeft. En uh, ga vandaar uh, ja, je pad en je weg. En geef vooral heel veel liefde. Ja, valzelfsprekendheid. Uh, even naar de toe en even lekker knuffelen. Ja, doe het ja. <lacht> Nou Heel erg bedankt voor jullie komst. Morgen Hop, Gerike van de Groep. Uh, Zometeen na het nieuws van vijf uur... gaan we weer verder met heel andere onderwerpen. Zo gaan we bijvoorbeeld uh, bellen met Ethiopië... waar de noodtoestand is uitgeroepen. Maar eerst het nieuws.